Ongeveer duizend mensen uit Beverwijk hebben de moeite genomen om op het stadhuis 1,31 euro op te halen. Dat was het bedrag dat per inwoner was uitgetrokken voor een kunstproject. De gemeente wil de inwoners meer zeggenschap geven over de besteding van gemeenschapsgeld. Van het geld dat niet is opgehaald wordt nu een kunstwerk gemaakt.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 Het weer vannacht helder en 11 graden overdag. Zonnig en droog, het wordt maximaal 25 graden. Dit was het nla Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en hartelijk welkom. Ja, een beetje een zaal, maar daar zult u het deze nacht mee moeten doen. Welkom bij onze laatste uitzending van deze toch heel mooi eindigende maand mei van 2012. Het wordt weer een prachtige radioreis, dus ik zou zeggen riemen vast en ready for take-off. We beginnen met een vlucht in het verleden in het tweede deel van het uur. Een terugblik op de poëzie van de zestiger jaren. Dat doen we in het goede gezelschap van dichters uit die tijd. Maar eerst creatief talent van hele andere orde. Voordracht kunstenares Sarah Heijblom. Ze werd geboren op 27 mei 1892. Ruim 98 jaar later, in juli 1990, overleed ze. In deze bijdrage van de VPRO, getiteld Tahiti uit 1974... vertelt Sarah over het toneel in de jaren 30. John Jansen van Galen was in gesprek met de toen 82-jarige actrice... maar ze introduceert zichzelf. Dat doet ze kort, bondig en vooral ook heel erg pittig. Nou... Ik ben Sarah Heiblon. Ik heb heel veel gespeeld. En ik speel nog heel veel voor de televisie. En ik hou voordrachten. En ik vind het allemaal een verrukkelijk vak wat ik heb. Dat wou ik u even vertellen. U woont hier uh, aan de stadionkade in Amsterdam. Ja, ik heb een heerlijke flat met heel veel zon. Tenminste, als de zon er is, dan heb ik hem eigenlijk van s morgens tot s avonds. En het is een beetje aan de buitenkant van de stad, wat ik ook heerlijk vind. Vroeger heb ik daar altijd met mijn tekkels veel gewandeld. Ik heb altijd tekkels gehad, daar was ik dol op. Helaas is mijn laatste tekkeltje verleden jaar gestorven, maar hij was 13,5 en een half jaar. Dus ik moest eigenlijk maar dankbaar zijn, want hij was heel oud. Maar voor mensen die zelf een hond hebben, zult u begrijpen hoe ontzettend ik dat hondje mis. Mensen die geen honden hebben, vinden het een beetje vreemd. Maar als je zelf een hond hebt, dan weet je wat het is om een hond te missen. Bent u Amsterdamse? Ja, ik ben geboren in Amsterdam op de Keizersgracht. En ik hoop hier eigenlijk ook te sterven. Ik ben dol op Amsterdam. Amsterdam is natuurlijk ontzettend veranderd. En ik loop een beetje moeilijk, dus ik kom niet zoveel meer in de stad. Maar ik hoor toch wel hoe het daar ook is. Maar ik blijf toch Amsterdam trouw. Ik vind het een heerlijke stad. We zouden het, dat was afspraak, hebben over vroeger. Ja. En ik wil u... Uh... ...en enkel een fragment laten horen... ...wat we uit het historisch archief hebben. welkom, portendoon, op Nederlander... ...wees ons gegroet, om bruid en bruidegom, te staan. Ik heb iets gehoord van bruid en bruidegom... ...maar ik heb het eigenlijk niet allemaal kunnen verstaan... ...moet ik eerlijk zeggen. Het is, is het uit de adem en ballingschap? Nee, het is... Um... Wees welkom, vorstenzoon, hoorde ik. En die vorstenzoon was prins Bernhard. Dat was een welkomstgroet. En de kwaliteit was slecht, het was een heel oude opname. Maar u kon niet horen wie het was? Nee, dat kon ik niet horen, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee. Het was Louis Bouwmeester. Oh, was het Louis Bouwmeester? Nou, dat is heel lang geleden. Hoewel, die heb ik dikwijls niet... Ik heb zelfs ook met hem gespeeld. En ik heb hem heel veel zien spelen. Ik vond het iets geweldigs. Maar dat had ik nu op het ogenblik hier niet uitgehoord. Nee. nee. Wat was dat voor iemand? Ja, ik vond hem heel aardig. Maar ik was natuurlijk jong. Ik zag enorm tegen hem op. Hij was altijd heel vriendelijk tegen me. Hij speelde die grote rollen, narcis en... Ja, als een grote rol. Ik weet niet wat ik allemaal met hem heb meegemaakt. Ik weet wel, ik was in een stuk. Het was een het was Narciss, geloof ik. Het was kostuum. En ik was een van de hofdames. En bouwmeester staat op het toneel. En ik sta naast hem als hofdame. Nederig en wel. En op een gegeven moment... wist bouwmeester het niet meer. En ik kende dat stuk uit mijn hoofd. Vond het zo prachtig. Dus ik souffleerde hem heel zachtjes wel, maar ik zei dan toch, zo en zo en zo. Toen zei hij ja, ik weet heel goed wat ik zeggen moet hoor, wijf, hou jij je mond. <lacht> Toen was hij woedend. Ik dacht nooit meer, maar hij was altijd alleraardigst. We zullen nog een ander uh, fragment even beluisteren, misschien uh, ja? hebt u daar. Met mijn goede vriend Oscar Toeniere heb ik het eerst samengewerkt bij Willem Rooyers. De periode van Willem Royaerts kan werkelijk beschouwd worden... als een glansperiode in de Nederlandse toneelspelkunst. Er waren niet die spannende internationale verhoudingen. Er was een grote rust in het maatschappelijk leven. Er was veel geld. Er was een publiek wat van toneel hield. Wat zuiver eigenlijk alleen om het toneel kwam. Royaerts was een man die... In volle glorie het standpunt La Poulair diende en daaruit een toneel van werkelijke glanzende kwaliteiten opgebouwd heeft. Ah, dat is Van Dalsem. Dat is Van Dalsem. Ja. Daar heb ik heel veel mee gespeeld met Van Dalsem, want ik heb veel met hem voorgedragen. We waren grote vrienden. Ik heb veel aan hem te danken ook, want ik heb veel van hem geleerd. Ik vond het een bijzonder mens en een prachtig toneelspeler. Maar ook een zeer grote persoonlijkheid. En hij spreekt hier over Royards. Ja, ik ben begonnen bij Royards. Ja, ik ben... Ik heb eerst les gehad van mevrouw Royards. Zo ben ik begonnen. En toen zei Royards, kom maar met mijn gezelschap. Dan kan je zo de, de repetities bijwonen. En daar kan je een heleboel van leren. En dat was ook zo. Ik heb ontzettend veel van Royards geleerd. En toen kreeg ik mijn eerste rol en dat vond ik iets geweldigs. En hij vond het zelf ook geweldig in de Gijsbrecht van Amstel, de rij van Amsterdamse Maagden. En Royards was dol op die Gijsbrecht van Amstel. Dat vond hij zoiets geweldigs. Daar dat was je heel hoog aangeslagen als je dat dan moest doen. Ik vond het doodgeriesig. Ik was natuurlijk vreselijk zenuwachtig. Maar ik heb het gedaan. Alleen hij ging s'avonds altijd luisteren in de zaal. En hij kwam een avond achter bij mij en toen zei hij... dat was niet goed vanavond. En als dat morgen niet beter is, dan ontslaak je maar. Nou, oh, dat was voor mij natuurlijk iets vreselijks. Dat die volgende avond was ik nergens meer. Hij zei dat wel, maar hij meende dat natuurlijk helemaal niet. En de volgende avond kwam hij naar me toe en toen zei hij... heel mooi kindje, heel goed gedaan. Nou, toen was ik weer in de zevende hemel natuurlijk... Ik heb later ook de Badelag gespeeld, maar dat was niet bij Rojaarts. Dat was samen uh, met Van Dalsem bij Verkaarden. Wat, wat Van Dalsem hier zegt, hij spreekt over de tijd van Rojaarts. En hij zegt dat was eigenlijk de bloeiperiode van het toneel. Ja. Eigenlijk omdat er uh, ja, minder ellende en minder uh, moeilijkheden in de wereld ja. was dan, dan nu. Ja. Uh, kunt u, bent u het daarmee eens? Oh ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het was een prachtige tijd. Ja, en de mensen voelden ook zoveel voor het toneel. Oh, het had meestal stamvolle zalen. Zijn premières in Amsterdam, dat waren soms gebeurtenissen. Daar fluisterden de mensen dan over. Zo'n Gijsbrecht, dat, dat was tot in het paleis van Volksvlijt, speelde niet. Dat was tot aan de nok gevuld. En, alles in beeldige avondtoiletten, wat je nu natuurlijk helemaal niet meer hebt. En nu misschien belachelijk zou vinden, maar toen stond het prachtig en de mannen allemaal in, in smoking en zo. En dan natuurlijk boven waren ze eenvoudiger, maar niet minder geïnteresseerd. Je had een heerlijk publiek. We luisteren nog even naar een fragment. Door een lichte te verkopen, heeft mijn huisdokter mij bepaald aangeraden niet zonder... Dit kledingstuk te verschijnen. Uit vrees voor erger. Hm? Nu hoor ik u daar iemand fluisteren. niet thuis. Nee, dat zal wat wezen. Stel u voor, er zou op het Leidse plein. in onze schouwers. zoiets buitengewoons plaatsvinden. En ik? Ik zou daar niet bij tegenwoordig zijn. Ik zou niet in mijn loge daar zitten, achter het gordijn. Oh nee, nee, dat is onmogelijk. Nee, dat zou niet kunnen, dat kan niet. En het is waarschijnlijk ook om zo dicht mogelijk bij het cijfer 300 te blijven dat me mij, als de oudste actrice, verzocht is het woord tot u te rechten. Maar de, oude, de oudste actrice. U hoopt toch... waarschijnlijk hoop ik toch niet... dat ik het geloof dat het zo aangenaam is... om juist de oudste actrice te zijn. Nee, toch niet. Onder ons gezegd. Ik zou nog zo dolgraag tot de jongeren behoren. Mevrouw Man? Mevrouw Man? Ja, ik heb lessen gehad van mevrouw Man. Dat is ook een bijzondere vrouw. En speelde prachtig. Oh, ik moet u even iets vertellen, want dat is zo grappig. Mijn Mann speelde de ene mooie rol naar de andere. Dan had je in die tijd in de stad Schouwburg de Raad van Beheer. En dat waren heren uit Amsterdam, vooraanstaande heren. Ja, wat die Raad van Beheer precies deed, weet ik niet, maar het was een geweldig iets... Wij merkten nooit iets van ze alleen bij een première... dan zagen we de heren in de lounge van de Raad van Beheer zitten. Maar ze hadden veel in te brengen. En op een goede dag riepen ze mevrouw Man op het matje. Want ze vonden dat een actrice zoals zij... Ja, ze wou dat natuurlijk op een heel tactvolle, vriendelijke manier zeggen... dat haar levenswijze niet in harmonie was met haar staat van actrice. Maar mevrouw Man, die had enorm veel humor. En die antwoordde... Ach, mijn heren. Het kleed is lang. Men struikelt gauw. Er werd nooit meer over gesproken. Ze ging door met alle minnaars en met alle vrienden die ze had vind Een verrukkelijk antwoord vind ik dat. Toen ze hier sprak bij dat fragment uit het historisch archief, dat was bij 350-jarig bestaan van de stad Schouwburg, ja. toen was ze al 90 jaar. Ja. ja, dat herinner ik me wel. Ik was toen ook er was een grote receptie, daar ben ik toen ook op geweest. Ik herinner me dat heel goed. Het was een bijzondere, vitale, levendige. En hart, ze was voor mij altijd bijzonder aardig en hartelijk gaf me lessen. Het was wel eens vermoeiend. Want we gingen op tournee. Nou, die tournees waren dit was wel... veertien dagen reizen. En zij vond het in die tijd zo prettig. Ze zei, nou moet je... samen met mij... nemen we een grote kamer... dan kan ik daar je ook die les geven. Nou was ik heel jong in die tijd... dus ik vond het toch al een beetje angstig eigenlijk. Maar goed, dat gebeurde. Maar zij was zo sterk... dat s morgens om acht uur... dan zei ze... Kom uit, het bed uit hoor. We gaan Maria Stuart eens doen. En flink vooruit. En dan was ik nog helemaal slaperig en suffig. En dan al voor we ontbeten hadden... dan moest ik daar op die stoel gaan zitten en zei... Ah, oh, milaards. En dan begon ik. maar Het was wel eens erg veel, maar ik heb toch ook veel aan haar te danken. Hoe bent u zelf uh, begonnen? Waarom bent u toneel gaan spelen? Nou... Eigenlijk, ik zag een voorstelling van Rojaarts van Adem en Ballingschap van Vondel. En dat vond ik zo prachtig, daar was ik helemaal weg van. En van mevrouw Rojaarts was ik helemaal, ik vond het iets. En toen zei ik ineens tegen mijn moeder: Ja, ik wil naar het toneel. Ik ga dat ook doen. En wij waren helemaal niet uit een toneelfamilie, gingen nooit veel naar het toneel. Ik was toen nog heel jong. En toen zei mijn moeder: Ja dan zal ik wel naar Rooiarts gaan. U zult zeggen, waarom ben je zelf niet naar Rooiarts gegaan? Maar in die tijd deed een... een jong meisje dat niet zo. Die dopte niet de eigen boontjes. En zeker niet als het toneel was... wat veel dan nog een sodom en homorra vonden. Oh, ik herinner me dat mijn moeder een brief schreef... aan een lievelingsbroer van haar. En die was predikant, een hele moderne predikant... met ruime opvattingen. En moeder schreef, Saer wil naar het toneel... Nou, er kwam onmiddellijk een brief terug. Dit is een milieu waarin wij onze dierbaren niet gaarne zien vertoeven. Zo was het toen. Later zag hij alle voorstellingen van Royards en Verkader. Toen vond hij het prachtig. Dus moeder ging naar Royards en die zei... Ja, ik heb een dochter en die wil naar het toneel. Wat moet ik daarmee doen? Oh, het antwoord van Royards was heel kort en bondig. Laat ze maar lessen nemen bij mij. Dat zal ik aan mijn vrouw vragen of die haar lessen wil geven. En dan komt ze bij mij. En dan kan ik zien hoeveel liefde ze voor het toneel heeft. Hij sprak helemaal niet van aanleg, van talent. Hij sprak van liefde, want liefde voor het vak... dat was voor Rojaerts het. Dat kwam in de allereerste plaats. Hij had toen bij zijn gezelschap prachtige acteurs... Meus, mevrouw Sebleuil... Tournière. en die hadden enorm veel talent en die hadden veel liefde voor het vak. Maar als ze die liefde niet hadden opgebracht, dan had hij toch heel weinig met ze kunnen doen. Nee. Hij eiste een enorme toewijding. Maar dat was wel natuurlijk iets bijzonders. En hij gaf zijn eigen, zoals Van Dalsem ook zei, La Polar, hij gaf zijn eigen grote liefde aan het toneel zo dat wij daar allemaal een voorbeeld aan konden nemen. En dat was eigenlijk voor de jongeren die toen bij hem werkten. een geschenk. Ja, dat eigenlijk je, je hele leven bijblijft. We gaan nog even iets beluisteren: uh, een liedje. Een protest van miljonairs. Mijn broeders. Mijn brothers, mijn frères, mijn Brüder. Het zwijgen heeft het eind genomen. De tijd van spreken is gekomen. Sigtempora, sigmoris zegt, een oud Latijnse spreuk terecht. Ik roep u dus toe, verzet met mij, de bakens naar het nieuw getij. Werpt af het mondaine juk verdrukten, gij onder ledigheid gebukten. Blijf protesteren, laat en vroeg, want acht uur slapen is genoeg. Wij rijken en aristocraten, wij zullen ons niet wingen laten, tot niets doen door die brute sterken. Wij eisen zweet. Wij willen werken, neemt eindelijk eens weg van ons. Dat hatelijke bed van dans, waar onze vormen juist in passen. Wij eisen knoestige matrassen. Wij lopen naar ood duizend schanden met bleek, gemanicuurde handen, met vingers vol juwelen ringen. Draagt gij nog langer deze dingen? Nee, broeders, nee. En nogmaals nee. Wij eisen eelt voor iedereen. Wij zijn ook altijd modeslaven. We moeten naar klerenmakers draven voor dik met bont gevoerde jassen. Maar kijk eens naar die andere klassen. Die hoeven zoiets niet te doen. Wij willen ook een boezeroen. Wij reizen eerste klas, maar wij willen geen kussens meer vol met bazillen en vol met stof. Nee, hartelijk dank. Geef ons een frisse, houten bank. Wie maakt zich druk om onze nood? Zij eten lekker ongebrood, maar wij, wij krijgen alle dagen slechts kaviaar in onze magen. Wij zwervers dwalen zomers rond, ver van het dierbaar plekje grond, waar eens ons allerwieg op Vaak loop ik chies, tot ik bevries, of we krijgen zonnesteek in Nies. Mag dat zo blijven, broeders? Nee, wij willen ook naar Wijk aan Zee. Wij wonen steeds laag bij de grond en lopen doel verloren rond in villa's waar je met je vrouw zo af en toe verdwalen zal. Maar zij, zij bewonen lekker knusjes met zeven broertjes en acht zusjes. Eén kamer, drie hoog met een koof. Voor onze eisen zijn ze doof. Maar wij, wij zijn die vernedering moe. Staat op, staat op. Laat op, de vliering komt ons toe. Wij houden ons met moed wel klein, alsof wij nog onmondig zijn. Een vreemde moet ons eten koken, de trap doen zelfs de haard oppoken. Wat mogen wij nog doen? Niet veel, want alles doet ons personeel. Wij zijn niet achterlijk. Wij willen de aardappelen persoonlijk schillen. En onze vrouw poetst zelf de schoenen. En zij wil zelf de grootsteen boenen. En zij werkt zelf haar handen blauw. En zij doet zelf... Ze... Oh, neem me niet kwalijk, ik moet stoppen, want er komt mijn vrouw. Vreselijk, aardig Is het Wim Kam? Het is Louis Davids. Louis Davids? Ja, die heb ik weinig gehoord, omdat in de tijd uh, toen ik jong was... ik eigenlijk elke avond aan avond speelde. En dat was wel jammer. Je hoorde nooit iets van een ander... en je zag nooit nee. iets van een ander. Ik vind het heel aardig, maar ik had er geen idee van. Maar het is een protest van miljonairs... en het is dus een ja, uh, stukje, stukje satire... eigenlijk uit ja. de crisistijd. Ja, ja, dat, dat, dat heb ik heel goed begrepen. Ja. Dat vond ik heel grappig. Ja. Als ik denk hoe wij het als jonge acteurs... eigenlijk veel moeilijker hadden. Wij hadden niks. Wij speelden zomers, want... Er was nooit genoeg geld. Verkade speelde in Valkenburg openlucht spelen. Want je moest die zomermaanden, moest je toch ook leven. En de salarissen waren veel te klein om daarvan over te sparen. Dat ging niet. Dus wij speelden allemaal prachtige klassieken. We speelden Hamlet en Macbeth en Adem in ballingschap. En het was dikwijls heel vol. Want er zijn daar natuurlijk veel geestelijke, veel kloosters, veel vakantiemensen ook. Mm. En het was een prachtig openlucht theater. En dan hadden we meteen een beetje een halve vakantie. We speelden wel, maar er we waren dagen dat we ook wel eens niet speelden. Een paar keer in de week. En je had de ochtenden dikwijls vrij als er geen repetitie was. En ik vind het eigenlijk de mooiste tijd die ik heb meegemaakt het Was straatarm. Maar in het werk was het zo prachtig. En dat kon je eigenlijk niks schelen in die tijd. Je gaf er niet om. Nou ja, dan had je niks. En je liep altijd in dezelfde jurk. En we speelden Shakespeare en... Verkade had helemaal niet veel geld om prachtige kostuums te kopen. Dat had Royaerts wel in die tijd. Die werd gesteund. En bijvoorbeeld de drie koningenavond van Royerts, Nou, dat zag eruit als een sprookje zo prachtig. Verkade speelde ook Shakespeare. Een blijspel vol verwarring. Maar die had helemaal geen geld. En toen liet hij meters kaasdoek komen. Nu weet ik niet of u kaasdoek ik kent. Het, ja. hè? Dat krukt. Hij liet het in prachtige tinten verven, hel, oranje, rood, blauw. Wij vonden dat we er schitterend uitzagen. Maar dat kaasdoek, dat kreukte wel erg. Maar we zijn nou ja, een kniezoer, hoor, die daarop let. We zijn nou beeldschoon allemaal, we vonden het best. Wij liepen in kaasdoek. U sprak over, over de klassieken die u vooral bij Roya ja. speelde en later ook. Maar er was in die tijd natuurlijk ook een hele... Uh... Toneelvernieuwing uh, al op gang. Uh, hebt u dat ook in die tijd wel gespeeld? Brecht en zo? Ja, ik heb Brecht gespeeld uh, bij Van Dalsem. was Brecht, dat was toch ook dat stuk. Hoe heet het? De Beul. Ja. Daar is toen vreselijk veel om, weet u. Daar zijn toen bijzondere dingen gebeurd toen in die Schouwburg. Hè, waar waren veel NSB'ers en... Uh, ja, daar speelde ik toen ook een rol En toen ja. herinner ik me nog dat we ineens op moesten houden. Want dat er vanuit het publiek werd gevochten en, en naar het toneel geroepen. Dat was een soort gebeurtenis toen. Ja, ja. Even iets uh, beluisteren. De kameraden drukken elkaar de handen. Naamloze pioniers stil aan. Dit is opgenomen in het concertgebouw, maar u herkent het waarschijnlijk niet. Nee, ik herken niet. het niet. Wat is het? Het is een, een Duitser, een, ook bekend op de en die naar Nederland was gevlucht, was Ernst Busch. Ik heb wel het gevoel, als ik dit zo hoor, dat ik een heleboel nog gemist heb. Dat ik graag ga, bij willen wonen en horen en meemaken. Maar door, als je avond en avond speelt, ben je betrekkelijk uitgeschakeld. Ja. U vertelde zelf over die, over die moeilijkheden bij het uitvoeren van het toneelstuk De Bul. Krijg je toch ja. wel steeds meer op de achtergrond die dreigende oh ja. oorlog. Dat oh ja. merkte je in, het, in, het, in de sfeer, in het theater ook wel. Oh ja, zeker. Dat voelde je zo duidelijk. Ja, hoe? Ja, dat, dat voelde je toch overal. Want daar werd ook over gesproken. Ja. En dat... Dat hoorde je. Dat maakte je toch mee. Ja. Dat maar was, ja. toch had je nog niet het... Ja, je had toch nog niks meegemaakt wat dat betreft. Het, het, het hele tragische en het spannende en het vreselijk eigenlijk ervan. Dat kon je toch nog niet beseffen, vind ik. Je sprak er wel over. En je had allemaal je oordeel natuurlijk. Nee. Maar toch liep het, uh, liep het hierop uit. Dat hoeft u verder ook niet te raden wat het is, dus zonder meer duidelijk. in nee. Maar ik weet het helemaal niet. Dat De moest... Duitsers. Marcherende Duitsers. Oh, marcherende Duitsers. Ik dacht, wat hoor ik nu? Marcherende Duitsers. Als u het nou zegt, is het heel duidelijk. Dan denk ik, ja, natuurlijk, dat kan, dat is het. Maar toen ik zat te luisteren, dacht ik... Ja, waar ik nu beland ben, dat weet ik niet. <laughs> <laughs> het was meer als illustratie van daar liep het op uit ja, in, in ja dat zei u ook daar zat ik over te denken u zei, u zei nou dat is meer dan duidelijk ik dacht oh, oh. <laughs> waar ben ik stom ik weet het niet <laughs> nee. maar dat was dus 1940 hoe ja. ging het toen verder met het toneel toen kwam de cultuurkamer ja. en toen was ik bij C's Lasseur en toen riep hij ons samen, toen herinner ik me nog dat hij zei: Laat iedereen zich nou vrij voelen, wie niet en wie wel door wil spelen, maar laat niemand elkaar onvriendelijk aankijken of eigenlijk een haat tegen elkaar krijgen. Laten we ons absoluut vrij voelen. En dan moeten jullie doen wat je vindt dat je moet doen. Ja. Ik heb toen gespeeld, doorgespeeld. Niet omdat ik dat wou tegenover die Duitsers. Maar ja, ik had een verantwoordelijkheid, vond ik. Mijn moeder was oud en die was ziek. En ik dacht, ik weet allemaal niet wat daar gebeurt. Enfin, ik, ik heb toen wel doorgespeeld. Maar de sfeer werd, werd steeds minder prettig. Oh ja, het was heel naar, oh god, ja... En, en dat luchtalarm en er gingen geen trammen en ze speelden toen in het Centraal Theater. En ik woonde toen in de Maastraat en dan moest ik altijd heen en weer lopen in het donker. En dan kwam er een luchtalarm en dan moest je schuilen in een stoep. Vreselijk was het allemaal ja. eigenlijk, vreselijk. En er waren natuurlijk ook veel collega's weggevallen van, van vroeger. Ook, ja, ja. ja. Oh, zo wonderlijk, ik heb nog, oh, ik spreekt van wegvallen, maar ik heb kort geleden een Engelse uitzending gezien van Macbeth op de televisie. Prachtig uitzending, vond het heel mooi. Maar ik heb daarin gespeeld bij Verkade. Dus ik ken het eigenlijk zo goed. En al die spelers die daar bij Verkade gespeeld hebben, zijn er allemaal niet meer. Ik was de enige, ik dacht het vreemd, nu zit ik naar dat MacBest te kijken. Ik ben de enige overgebleven van allemaal waar we speelden. Wanneer... Maar dat is als je oud bent natuurlijk. Want ik ben nu 82, ja dat is een enorme leeftijd. Wanneer hebt u dat bij verkader gespeeld, Macbeth? Nou dat speelden we toen, in Valkenburg speelden we dat als openluchtspel. Ik was toch geloof ik een jaar of 8, 29. Ik speelde een van de heksen. Maar vond ik alweer verrukkelijk, ook boeiend. We speelden hele mooie voorstellingen toen bij Verkade. Eva, op een ballingschap heb ik gespeeld. En er kwamen heel veel geestelijken, dat ik altijd. Het toneel is in feite toch de hele oorlog doorgegaan? Dat herinner ik me eigenlijk niet, dat geloof ik toch weer niet. En dat herinner ik me nog niet zo precies. Ja, Sarah Heijblom, ze wist het niet helemaal zeker. U hoorde haar in een bijdrage van de VPRO uit 1974. John Jansen van Galen was in gesprek met haar. De actrice werd geboren op 27 mei 1892. Ze overleed in juli 1990. En nu was ze weer heel even terug, hier in Vlucht in het Verleden op Radio 1. We reizen verder langs historisch radiomateriaal... en komen terecht bij voorrang van de NCRV. Met een terugblik op de poëzie van de zestige jaren. Met diverse dichters en schrijvers. Waaronder Jan Hanlo, die 100 jaar geleden werd geboren op 29 mei 1912. En Gabriel Smit, die het levenslicht zag in 1910. En overleed op 23 mei 1981. Het is maart 1970. Luistert u naar... Voorrang. Artistiek voorkeursprogramma van de NCRV... gepresenteerd door Antoinette van Brink... en geproduceerd door Wim Hazeu en Pierre Jordal. In deze aflevering in het jaar 1970... laten we een aantal door ons gemaakte opnamen van gedichten horen... gelezen door dichters... Dichters die in 1960 door publicatie of soortig optreden... het poëziebeeld in ons land bepaalden. Het lijkt ons bovendien zinvol om juist in voorrang ruimte te geven aan de poëzie... het minst verkochte gedrukte woord. Allereerst hoort u de na zijn dood in 1969 veel betreurde dichter Jan Hanlo. S'morgens. Het was half vijf s morgens in april. Ik liep en vloot de St. Louis Blues maar ik floot die op mijn eigen wijze. Al fluiten dacht ik mocht mijn fluiten gelijken op de zang van de grote lijster. En waarlijk, na enige tijd geleek mijn fluiten van de St. Louis blues... op de zang van de grote lijster. Turdus visivorus. Dat is niet de zanglijster, dat is de grote lijster. APPLAUS naar Achgangel. Ik wandelde in het park in de lente en het roker naar kamelen... Er waren weliswaar veel mensen, maar toch kwam het waarschijnlijk van het water in de vijvers. Ik kan kamelen uw lucht niet velen. Met kameelhaar wil ik vissen tussen lotussen en lissen. Met mijn engel zonder hengel, zonder angel in achgangel. Mijn engel ruikt naar korenaren, pasgevallen sneeuw en blaren. Dat was Hanlo tijdens een optreden in Bergen op 22 maart 1968... ter gelegenheid van de Boekenweek. Daar las ook Neeltje Maria Min... die over een tijdje wel tot ons jeugdsentiment zal gaan behoren. Een vrouw bezoeken één. Bij elke stap kraakt haar naam anders. Anna, Nana, Anana. Hij tast de treden driftig af. Zijn voeten stampen hoe zij heet en hij bijt voluit in de trapleuning de eerste naam die hij haar gaf. De halfverlichte kamer geeft een beeld van wat een vrouw bezit die in herinneringen leeft. Gerangschikt staan verlepte rozen, pijlen, puntjes, zegelringen... pionnen van gelijke grootte... ongewassen poppen, knipsels en portretten ingetogen om een samenhang te blozen. Het grote kind de vrouw die slaapt... bewaart haar warmte... Doet afstand van haar dromen, maar onthoudt ze. Een vrouw bezoekt twee. De deur is open als ik aan je denk, schrijft zij. En hij voelt in zijn bloed het hem weer trillen dat hij in haar brief vermoedt. Hij moet haar zien, hij moet haar kussen, hij moet haar tussen bloemen leggen, hij moet haar alle woorden zeggen, hij moet haar onophoudelijk noemen. Haar woning doet zich aan hem voor als een versteende schoot... waarbinnen zijn leven nu pas gaat beginnen. De deur is open als ik aan je denk. Hij fluistert het als hij naar binnen gaat. Hij stamelt het als hij haar lichaam ziet. Hij schreeuwt het uit als hij haar lichaam voelt. Tussen alle stille dingen die hem en de dode vrouw die hij niet meer kent omringen... staat hij op een stoel te zingen. Lieve dode, levenloze. Schitterend lijkt, de deur was open. J. Bernlef toont aan hoe snel bepaalde poëzie gedateerd is door zijn gedicht te laten voorafgaan door een functioneel inleidend tekstje. In de jaren zestig was een deel van de Nederlandse poëzie niet zonder voetnoten te lezen. De vraag is of deze voetnoten aan het eind van de jaren zeventig op zichzelf voldoende zullen zijn. Maar goed, J. Bernlef. Dit gedicht schreef ik. Het volgende gedicht schreef ik naar aanleiding van een alweer een paar jaar geleden gezien televisiefilmpje. You just don't understand, heet het. In Engeland ergens, een echtpaar buiten, beheert een modelspoorweg. Hij, met zijn pet op, vraagt zijn vrouw door de huistelefoon naar de 14 uur 7. In dat huis, weet het hele dorp, lopen de treinen precies op tijd. Ook de tv-reporter heeft zich naar het schema te schikken. Just a minute, mister, de 5.30 passeert precies volgens het spoorboekje uit 1958. Nooit zijn wij te laat, ik en mijn vrouw. Ongelukken doen zich niet voor. De treinen rijden door tunnels de tuin door en keren weer terug. Eén keer, het was de twee uur tien, van Dover naar Londen, was er even paniek. Wat bleek? Een dode muis op de rails. Dat kan de beste gebeuren. Vertederende herinnering. Met één oog op de zijnen beantwoordt hij recht in de lens de ironische vragen. Hij spreekt direct, in korte, heldere zinnen, de zwarte pet op het hoofd. Zoveel waaraan hij moet denken, hij glimlacht. You just don't understand. Opvallende verschijning in de jaren zestig was de dichteres Fritsie ten Harmste van der Beek... die dit jaar ook als een even opvallende prozaïste voor de dag kwam. Maar wij vertoeven nog even bij haar geachte muizenpoot. Geachte muizenpoot, hoe gaat het met u, met mij goed? Wel is alles heel vervelend. Als ik voorover lig, gebed in mijn gedachten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 Humorloos en onchinees te wezen. Mij liefhebbend, evenwichtig als een oude man. Genegenheid, betweterig doen zien ontaarden. in het teer, vaatzuchtig zeuren. der libille damesachtige dames. Want ik weet mijn plek. Een teerpunt. Een voordeel zo te zien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 die bloeiend blind tot vaderloos afvallige vruchten... bederf en winterkou en nooit een klacht. Want tot verstommens toe is liefde hun te moeden. Te moeden is. Liefde mij te moeden is. Liefde mij, et cetera. Chroniqueur in versen en sekslexicon-specialist Richter Roegold getuigde al dus van zijn bewondering voor Fritsie ten Harmsen van der Beek. Balsemien. Dat is een herinnering aan een bezoek die ik, dat ik heb gebracht... aan de dichteres Fritsie ten Harmsen van der Beek. Dit is het huis. De bel doet het niet. Maar de deur is open. Ik had u verwacht. Een heese stem. Iemand voelt zich bedreigd. Te veel kleine poezen. En het venster met glazen speelgoed. Trap op de keuken, die er niets op een keuken lijkt... Het grote huis om ons heen is ondoordringbaar. Verkruimelt om ons heen tot verleden. Op het terrassenbalsemien. Boven de thee, de ogen kijken je aan. De heese stem voelt zich aan tafel. De thee, de balsemien, te veel kleine poezen. En het grote huis, nu minder bedreigd. Een interessante eend in de door Proza Schotse omgeven poëziebeid... was Dick Helenius, de Peter Vos onder de dichters. Zoveel rijgers als dit jaar... Ik vind het een fijn gedicht bij mezelf. Maar zoveel rijgers als dit jaar, de directeur schoot ze de bomen uit. Maar het lagere publiek dat met zoveel op één meter zitten moet... voelde zich in een droom beschoten. Bijna even groot, maar dan met vliegvermogen... Met resten van gezang hang op de directeur, de vice directeur en al de krabbenzakken. Verbreek de hekken van het park en laat de dieren onder ons weer totem bloed en merg bewegen. Nu zeilen s'avonds weer reigers over de gracht. Het asfalt barst dat fraaie lava plooien. Mos sluipt brede omarmingen omlaag over de daken langs het water. Varen slaan oude tekenen uit het metselwerk. Men kan weer veilig blootvoets wandelen in Amsterdam. Geïsoleerd levend in het Zuid-Hollandse Haastrecht... werd de dichter Henk Kooiman besprongen door angstvisioenen. Het polderdorp zwart van schaduw, in panisch midsomerlicht. Nergens, nergens een mens die weet wat gaande is. Angst, een vedeloos vliegen, een grondeloos vallen... Een mondeloos lachen. Angst, een schrilkrassend krijtje. Een gillende zwemvogel. Angst, een cementen landschap. Of het woord vehement. Angst, een bladerloos ruisen. Een genadeloos fluisteren. In de jaren 60 werd er ook getuigd en betoogd. Michel de Vrede deed dat tijdens de Vredesweek 1967 in een kerk in Soest. Vredesweek 1967. In deze vrede die geen vrede is... maar een heigerig opgetild wachten op oorlog... en houden van oorlog... want waarom anders zoveel over oorlog gepraat? In deze vrede die geen vrede is, maar een bevend en trots bewaren van oorlog... en bezig zijn met oorlog, want waarom anders zoveel over oorlog gepraat? In deze vrede, die geen vrede is, maar een overmoedig en zielig paraat zijn voor oorlog... en meedoen aan oorlog, want waarom anders zoveel over oorlog gepraat... In deze vrede die geen vrede is, maar een handig en uitgekiend helpen aan oorlog. En in stand houden van oorlog. Want waarom anders zoveel over oorlog gepraat? In deze vrede die geen vrede is, maar altijd maar weer praten over oorlog. En denken aan oorlog. En bang zijn voor oorlog. En kijken naar oorlog. En horen over oorlog en zingen over oorlog, en schrijven over oorlog... en praten over oorlog, en een oorlog overleven... en leven met die oorlog. In deze vrede, die geen vrede is, kunnen wij niets doen dan dit. Bidden om vrede. Gabriel Smit kwam terug van even weggeweest met forse dichtbundels. Grijs het land... Drie langzame mannen schuiven zwart. Lange bomen doen niets dan zichzelf. Alles is buiten mij. Ik ben anders. Maar verpulverd zilver wordt verte. Nevels beginnen bedeest te glinsteren. Een kleine bruine hond gaat parmantig kijken... waar de weg eindelijk wordt wat hij wil. Een woondorp. Eerst nog een weide waar wijze paarden staan, een ronde vijver met een donkere struikenwal, dan springt de zon over een kartelrand van dofgroen de hemel in, de hoek waar mijn huis is. De deur staat aan, de wereld valt weg, andere zon omgeeft mij. Alle dingen komen open bij ons voor een eigen aanwezigheid. Nergens meer afstand. Onze adem valt met alles rondom ons samen. Niemand weet wat dit is. Ook ik niet. Jij niet. Wij weten alleen. Dit is de orde waartoe wij geboren zijn... in eenzelfde wereld, eenzelfde tijd... Rondom het huis rijken de bomen weer. De hemel drijft nog over, maar langzamer nu. Zonder grijs, eindeloos hoog, oneindig wijs. Was in de jaren 50 Guillaume van der Graft de meest uitgesproken en besproken christelijke dichter. In de jaren 60 diende Huub Oosterhuis zich aan. Dit is voor 90% een tekst die ik ergens gevonden heb in het boek Prediker. Hij is bewerkt als tekst voor een chanson. Het enige geslacht gaat en het andere komt. Alleen de aarde blijft. De zon gaat op, de zon gaat onder. En buiten adem begint hij opnieuw. Rusteloos wentelend jaagt de wind. Nu naar het zuiden, dan naar het noorden. Alle rivieren stromen naar zee en toch wordt de zee niet vol. Al deze dingen zijn onuitsprekelijk, al deze rusteloos werkende dingen. Het oog wordt nooit verzadigd van zien, het oor wordt nooit verzadigd van horen. Vroeger en nu, wie kan het verklaren? Wie weet of liefde hem wacht of haat? De levenden weten, wij zullen sterven. De doden weten helemaal niets. Laat dan de mens zich immer verheugen. Zolang hij leven mag onder de zon. Eten en spelen en vrienden maken. Doen wat zijn handen vinden om te doen. Eer de ene bui volgt op de andere... Eer het lied verstomt in de mond. Eer de deuren worden gesloten. En de kruik wordt gebroken bij de bron. Er waren ook de dichters die meer op de achtergrond bleven. Doch zo nu en dan de stilte om hun poëzie verbraken... door op te treden voor een microfoon. Zoals bijvoorbeeld Gerrit Bakker, die de traditie van de invloed van het agrarisch bedrijf op de Nederlandse poëzie voortzette. Wanneer wij over de aardappel willen praten, en dat wil ik hier, komen wij voor vreemde dingen te staan. Waarvan het eerste de angstwekkende duisternis is waarin zij groeien. Ik herinner mij dat wanneer het tijd om te rooien was. Nadat ik zwijgzaam als een dier van de ene aardappelplant naar de andere was gekropen, ik s'nachts in mijn slaap de eindeloze combinatie zag waarin de aardappels, rode en witte, door mij aan het daglicht waren gebracht. Nu ik echter probeer dit opnieuw te beleven, blijkt mijn voorstellingsvermogen niet in staat uit die zo talrijke mogelijkheden één bepaalde keus te doen. En zie ik hoeveel planten ik ook uit de grond trek. Niets dan de wat grijze kleur en de structuur van aarde. Het aan de oppervlakte komen van de aardappel... blijkt dus zo'n grote verwarring te stichten bij de toeschouwer dat hij het zich later niet meer voor kan stellen. Laat staan, erover praten. Zelf beschikt de aardappel over een eigenschap om ons tegen te houden... te kijken hoe het toegaat tijdens zijn groei. Want aan het daglicht blootgesteld... verliest hij voor ons zijn aantrekkelijkheid. Verliest zijn smaak en wordt groen. Wanneer wij dus over de aardappel willen praten... zullen wij ons tevreden moeten stellen met de fase van zijn levenswandel... waarin hij zich via de groothandel en de groenteboer beweegt naar ons. En dit zullen wij vlug moeten doen. Want voor wij het weten staan wij opnieuw voor het duister. Ditmaal het gapende duister van onze mond... C.O. Jellema. Kralo. Wondkoorts. De heide bloeit. Subsidies voeden het moven schaap. Een mythe draagt zijn herder op de rug. En heet de goede. Schrale associaties. Avond. Huiswaarts. Eenzaamheden. Uit het Nationaal Museum voor Gevoelsfolklore hier verdwaalt. Piet van Veen. De poëzie, de mond en doof zijn. Door traliën van slaap wens ik de nacht een goede reis. Het kussen als twee witte handen om het hoofd gesloten, de ogen in de holle kassen open, het koude laken dat de wegen van mijn lichaam bindt. De as waarom mijn droom zich slingert, door de lucht... ontwikkelt als een fotograaf de ongeschrapte stem van gisteren. Misschien hoopt doofheid mond te zijn voor open oren. Ook hij, wiens oor een muur is, beleeft de poëzie intens. Ook muren hebben oren. Nog twee dichters in deze terugblik op de poëzie in de jaren zestig. Allereerst Harry Scholte, die als veel dichters met hem... de jaren veertig niet kon vergeten. Voor een persoonlijk feit. Hij had blauwe voetbalkousen. Speelde rechtshalf in het tweede. Haalde in drie jaar Mulo, A en B. Werd boekhouder op een stalen ramenfabriek. In de avonduren had hij graag nog hbs gedaan. Maar op zijn slecht verduisterd zolderkamertje... heeft een landwachter licht zien branden. Verzet. Geen humbrug naar poëzie. Het heet de hooguit een keertje piepzak. En in de winter van ik denk 42... slenterend met vriendje over de koninginnengracht... toch te laat voor de tram van tien voor half vijf was er opeens een man met een gele ster op zijn jas. En we haalden nog net de tram van tien voor alle vijf. En dan Hans Vlek. Door CS Budding in eerste instantie niet als dichter geaccepteerd... maar later werd hem door dezelfde Budding een rijke toekomst voorspeld. En dat wil wat zeggen. Duurzaam materiaal. Ik zou me wel willen ontworstelen aan het stof. De geur van de kattenbak... En de invloed van het hondenweer op mijn humeur. Het gezeur van het kind om haar flesje. Ik zou wel iets willen schrijven dat na decennia nog eetbaar is. Zoals het blik spinazie in de tent van Scott. Iets dat niet direct verrot woorden als dood, god, adem, liefde. Maar de dood ken ik niet. God behoort niet tot mijn kennisenkring. En mijn adem versnelt als ik liefde bedrijf. Iets wat ik ook niet beschrijf, maar liever met jou wil beleven. Ik zou me wel op een hoger niveau willen begeven. In de wolken bijvoorbeeld. Of op zolder. Waar de was hangt. En de geur van vergeten leven. De geur van stof. En waar een vrolijke zon door het dakraam. Of op de pannen een triestige regen. Met mijn verheven plannen de krakende vloer aanvegen. Vogels. Uh, dit, uh, dit, ge dit gedicht is eigenlijk ontstaan omdat ik, uh, omdat ik bij een uh, dichter die ik erg goed vond uh, de, het woord vogels tegenkwam. En, uh, <tie> vogels. Ik zie zo zelden vogels. Het is alweer een week geleden dat ik midden op straat een glimp opving van een mus of een kuifleverik... De laatste, die ik duidelijk waarnam, was een Vlaamse gaai. De pootjes gekromd rond een doodstuk berkentak. De leraar hield hem voor de borst en ik mocht hem even betasten. Het stoffige, terugverende verendek en ogen die nergens naar keken. Net als de beer van mijn broertje. Ik kon ze aanraken zonder dat het ooglid knipte. Later is het mij nooit meer gelukt een vogel van zo dichtbij te bekijken. Ik begrijp niet waarom sommigen jaloers zijn op vogels. Misschien omdat ze op eigen kracht kunnen vliegen? Is het vliegtuig dan niet praktischer, mooier en sneller? Je kunt nu vliegen zonder moed te worden. En de zilverwitte romp met kleurig gestreepte staart... is toch te verkiezen boven het sombere bruin van een lijster of spreeuw? Bovendien gaat een vliegtuig langer mee. Ik begrijp ook niet waarom ze in zoveel gedichten voorkomen... Het is alweer een week geleden dat ik. midden op straat. een glimp ontving van een mus of een kuifleverik. Een vliegtuig maakt alleen meer lawaai. Dat is alles. U hoorde een aflevering van Voorrang, een bijdrage van de NCRV. eerder uitgezonden in 1970. En daarmee ronden we dit uurtje Vlucht in het Verleden hier op Radio 1 af. Voor informatie over onze uitzendingen kunt u kijken op www.nachtvluchten.fm. Dus nachtvluchten.fm, daar staat de samenstelling van ons programma. U vindt daar ook de verschillende prijsvragen waaraan u kunt deelnemen. En u vindt daar het gastenboek waarin u eventueel een bericht kunt achterlaten. De samenstelling van iedere vrijdagnacht staat ook op teletextpagina 331. En daar staan ook de prijsvragen dus waaraan u kunt deelnemen... om kans te maken op diverse boeken van onze gasten. Het is anderhalve minuut voor drie en dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten in het volgende uren... Prachtig interview uit 1993 met een bijzondere gast. Bram Bogaert. de schilder overleed, begin deze maand op 90-jarige leeftijd. Het is zeker de moeite waard om daar even bij te blijven. Tot zo.